Ferdinand, lieve jongen. Dat toilet maken van jou heeft ook lang geduurd. Nou, je ziet eruit dat je uit een doosje komt. Is dat allemaal ter ere van Jetje Blaak? Maar dan ben ik toch bang dat je vergeeft moeite moeite, Ferdinand. Is er eigenlijk iets tussen jullie voorgevallen? Ze richtte nauwelijks het woord tot je. En ze keek bij wijder zo zuur als ik nog nooit van haar heb meegemaakt. Uh, Luister, Santje, ik kan je niet alles zeggen... Maar als je mij een plezier wil doen, maak dan dat ik een paar minuten met haar alleen ben. Ja? Ik kan alles rechtzetten, Maar er is mij ook wel wat aan gelegen met haar op goede voeten blijven. <lacht> nou, ik, ik moet zeggen, je hebt daar op Guldenhof je tijd niet voorbij laten gaan. Oh, maar daar komt ze. Hallo, Jetje. We zijn hier. Oh. Kom. Zullen we het park een eindje inlopen? Tante is voorlopig toch nog niet klaar. En ik heb je zoveel te <lacht> <Ja>. vertellen. <lacht> Het mag mee, als hij maar niet luistert. Mm. Oh, lieve hemel, een zakdoek. Oh, wat ben ik toch dom. Die heb ik natuurlijk op een kamer laten liggen. Uh, wacht, ik ben zo genoeg. Zou ik hem niet voor je halen? Wel, nee, blijf maar. Ferdinand zal je niet opeten. Ik, uh, ik, ik weet niet. Misschien vergis ik mij, juffrouw Blaak. Huh? Maar ik heb de indruk dat ik op de een of andere manier uw ontevredenheid heb opgewekt. Welk recht zou ik hebben om ontevreden over u te zijn? Nou, uh, ik, ik geloof toch broer, Ik bedoel, u was vanmorgen toen mijn zuster en mijn tante erbij waren veel minder vriendelijk dan toen wij elkaar op Guldenhof ontmoeten. Of vergis ik mij daarin? Het kan toch niet uw bedoeling zijn om mij te beledigen? Oh, lieve, help je, Blaak. Hoe kunt u dat zo onderstellen? Het enige wat ik weten wil is... Is er iets gebeurd? Heeft iemand mij in een kwaad daglicht willen stellen? Het schijnt dat ik een verhoor moet ondergaan. Uh, juffrouw Blaak, laten wij toch open en eerlijk praten. Woensdag op Guldenhof hebben wij zo prettig kennis gemaakt. Wij hebben toen zo aardig en gezellig met elkaar gepraat... En nu, nu, nu geeft u mij nauwelijks antwoord. Uh, direct al. Toen u mij eergistermorgen voorbij reed in Muiden, was uw groet zo kort. Meneer. Of, of was het misschien die ontmoeting zelf, die u een verkeerde indruk van mij heeft gegeven? Waarom zegt u niet? Omdat ik niet weet wat ik hierop antwoorden moet. Ik heb toch niet te beslissen met wie u wenst om te gaan. Bovendien heb ik in naar uw neef ontmoet. Hij zal u misschien dingen hebben verteld... waarvan ik mij verplicht voel recht te zetten. Er is mij veel aan gelegen dat u mij niet verkeerd beoordeelt, juffrouw Blaak. En daarom wil ik u als man van eer verklaren... dat ik de juffrouw die u in mijn gezelschap hebt gezien... volkomen toevallig ontmoet heb. En dat er tussen haar en mij geen enkele relatie bestaat die... in, in ieder geval... er bestaat niets tussen haar en mij. Oh, en... Meneer Heuk, u bent helemaal niet verplicht tegenover mij... ...rekenschap te geven van uw daden, maar... ...het, het, het is waar, ze hebben mij verteld. Ik, ik, ik bedoel, als ik u verkeerd beoordeeld heb en... On, on, ...onvriendelijk behandeld... Dan Vraag ik u excuus. Maar vraagt u mij toch geen excuus? De schijn was tegen mij. Ik moet u veel eerlijk excuus vragen. Omdat ik zo onbescheiden ben geweest. Dan, dan, dan moeten wij mij aanleggen dat we kiet zijn en oh. <laughs> niet meer overdenken. Ik, ik dank u, juffrouw Plaak, dat u zo goed. Vold... Wel, wel, wel, een handkus. <laughs> Uit welk land heb je die fijne manieren meegebracht, Ferdinand? Ik dacht dat je nooit zou terugkomen, Sam. Hoor je dat broertje? Je schijnt nog niet het talent te hebben iemand de tijd kort te doen, schijnen. Wat denken jullie? Zullen we eerst naar de groene bank lopen aan het eind van het park? Dan kunnen we daar uitrusten en we hebben een prachtig uitzicht over de landerij. Wel ja, het is lang geleden dat ik daar voor het laatst was. En Henriette heeft het nog helemaal niet gezien. Nee, zo goed ken ik het land niet. Vooruit, op opmacht Oh, misschien kan meneer Huik dan tussen ons inkomen lopen. Oh, niets liever dan dat. Want, Santje, ik vind het eigenlijk niet beleefd... om zo samen te lopen fluisteren als er nog iemand <laughs> bij is. En op beleefdheid ben je erg niet nietwaar? Ben je van Henriëtte iets anders gewend, Santje? <laughs> nou, kom, een lieve Jetje heeft plotseling een verdediger gekregen. Oh, oh, plotseling? Het is altijd mijn gewoonte te verdedigen wat recht en waar is. Waar en wanneer je dat ook op je pad tegenkomt. Inderdaad. Tjonge, tjonge, broeder Ferdinand... De ridder zonder vrees of blaam. Maar zo moet jij hem toch kennen, Santje. Jij bent zijn zuster. Oh ja. Maar ik vind dat hij vanmorgen wel erg goed dreef is. Oh, zo zou het ook anders kunnen. Lees van mij mijn liefste zuster. Rechts van mij de liefste... Nou? Nope. Vriendin van mijn liefste zuster. Als dat hem dan niet inspireren kan. <lacht> <lacht> ik ben blij dat ik zit. Ja. Het was een hele wandeling. Maar we worden ervoor beloond. Het is een prachtig uitzicht. Ja, en je zit hier zo heerlijk. Ja. Het is toch wel een echt Hollands landschap. Die mm -hmm. koeien die daar in de schaduw in de plas staan... en het torentje van Naarden in de vechten En het licht. Het licht is zo prachtig. Ja. Je zou zeggen, het landschap wacht erop... om door een ruisdaal geschilderd te worden. Ach, ik kan jullie eens niet zeggen hoe gelukkig ik ben om weer terug te zijn. Het is natuurlijk prachtig, zo'n reis, onvergetelijk. Maar dit hier, daar heb ik vaak van gedroomd. Dit harmonische landschap. Die, die stilte. Ach, dat ik hier met jullie mag zitten, dat, dat is toch... Ik weet niet of ik mij duidelijk genoeg uitdruk. Oh ja, zeker wel, Ferdinand. De harmonie in de natuur. Daar heb ik vaak over nagedacht. In de natuur is eigenlijk nooit iets verkeerd. Bloemen en planten en kleuren, dat past altijd bij elkaar. En de dieren ook. Hoe komt het dan dat er bij de mensen zoveel disharmonie is? U hebt het antwoord zelf al gegeven. Omdat wij mensen te ver van de natuur zijn afgedwaald. Oh, dat vindt u dus ook? Oh ja, beslist. Als wij maar eenvoudiger konden worden. Wat eenvoudiger leven, eenvoudiger denken. Ik geloof zeker dat dat ons gelukkiger zou maken. Ja. Vooral eenvoudig van hart. Hallo. Eenvoudig van hart? Ja. Maar dat is voor mensen misschien het moeilijkste wat er is. je. Er zijn mensen die het hebben. Oh, yes. Van nature. Zoals uw moeder. Oh wat ja. Moeder. ja. Moeder ik toch. Hallo. Oh, het is Tante van Bende. Oh, die loopt ons te zoeken. Hallo Tante. Hier zijn we. Tante. tante. Hier zijn we. Tante op de groene baan. In oh, het park. <laughs> eindelijk. Eindelijk. Nou. Jullie hebben me mooi laten lopen. Hoe kon jullie nou verder gaan? Want uh, wie had kunnen denken dat u ons zou komen opzoeken? We hadden trouwens gedacht dat u nog wel langer werk zou hebben met al die mensen die op het bord stonden. Oh, ik heb ze gauw weggewerkt. Behalve We baas Roggeveld. Die was ik ook al kwijt geweest als ik niet zo stijf op zijn stuk was blijven staan. Jullie kennen baas toch? Ja, maar het baas Roggeveld toch? Maas Roggeveld was wel ja, maar het wel voor jou, dan. Uh... Nou, dat is nou de man die me zijn koeien twee maal zo duur wil verkopen als vorig jaar. Oh. Oh, kijk, mevrouw, uw tante, dat dolt er maar wat mee, hoor. Twee maal zo duur. Nee, kijk, kijk, ik vraag ze voor 1200 gulden de tien. Alsjeblieft. Nou, dat is 20 gulden meer dan verleden jaar, dat is waar, ja, ik geef het toe. Maar, maar de beesten ben er ook naar, hoor. Ja, kijk, verleden jaar vielen ze wat mager. Maar als je ze nou ziet, oh, oh, zo moddervet, hè. Klinkt klare boter. Ja, ja, ja, ja, ja, wel Allemaal mooie praatjes. Maar ik betaal toch niet meer dan vorig jaar. Ik ben een vaste klant van je Roggeveld en het vee is van het jaar niet duur. Dat is het net niet, hè? Maar kijk, het is er dan ook naar. Nee. Kijk eens, mevrouw. Als je een ander slag wil hebben, nou, dan kijk je te kust en de keur, hoor. En voor heel wat minder ook, ja. Maar dan moet je hier bij mij wezen. Nee, je, ik moet goed vee hebben, dat ben ik gewend. Nou, juist, dat is voor mevrouw ook gewend van mij, ja. Maar meneer, hij zal het ook wel weten. In dat geval niet. Uh, alle waarna zijn geld. Ach, wat ik ervan weet is dat je ze voor 80 gulden... ...het stuk bij Peer de Groot hebt gekocht. Dus dat je met 120 gulden een behoorlijke winst maakt. Dat bij, bij deksel, ja. ja. Nou, kijk eens, kijk, In dit, dat geval... Nou, dan oh, ja, kijk je dat meteen mee? Ach ja, tante. Ik ben zo'n beetje helderziend. Oh, kijk eens, Henriette, wat een prachtige kamperfoel daarvoor. Oh, Zal ik je daar eens een tak van afplukken? Wilde! Oh, beeldig! Ja, graag, daar wil ik graag een tak van hebben. Deze is wel bijzonder mooi. Ja, eigenlijk jammer om af te plukken. Ja, een mens wil altijd graag een stukje van het paradijs met zich meedragen. Hoe wist je dat van die koeien van Rochester? Stil, door een toeval. Op de thuisreis heb ik alweer in een herberg in Soest. Nee, nee, nee. En daar hoorde ik toevallig dat Roggeveld het ja, zat te vertellen wel. aan een andere boer. Afgelijklijk <laughs> stupide. Ja. Kinderen, ja. uh, gaan jullie mee naar huis? Ja, nou, tante. tante. Nou, kijk eens, baas Roggeveld. Laten we het nou kort maken. Ik wil 15 gulden meer geven dan verleden jaar. He, maar dan blijft het dan ook bij. Ja, het is maar rendig te, k te krap, hoor. Ja, ja. Maar voor mevrouw doe ik veel, hoor. Ja, dan maar. Maar eh, dat ik nou zoveel op verdien, zoals meneer hier zegt, dat houdt ook niet over. Eh, Hoewel, oh, ik, ik. Moet toch zijn, dit is niet tof, of. Of het je kent, meneer hoor. Die dat zo dat, op dat, dat is mijn neef Huik. Je zult er misschien vroeger wel eens hier op moeten hebben. Ja, mogelijk, mogelijk. Maar toch, eh, ik, ik weet het niet. Zeg wat anders, eh, baas Holgeveld. Wie is toch die meneer Weerglas aan wie jij je huisje van u op hebt? Oh, dat weet mevrouw dus ook al. Nou ja, wat zal ik zeggen? Wie die is, weet ik niet. En, en, en wat hij doet, weet ik ook niet. Maar hij heeft geld. En hij betaalt op tijd. Het is nog een jong gezel en... Uh, hij weet aardig te praten. Oh, een jong gezel die geen handwerk uitoefent en aardig weet te praten... ...als hij maar niks achter schuilt. Tja, wat, wat, wat zou ik dat zeggen? Nou, als er wat achter schuilt, uh, heeft hij bij mij gewoon afgedaan, hoor. Maar tot nu toe is er niks van gebleken. Oh, Maar ik, ik, uh, ik moet nog wat mevrouw, hoor. Maandag of dinsdagmorgen zal ik de beesten hier bezorgen. Goed, goed. Dan verwacht ik ze. Mooi. Nou, eh... Uh, Dag, heerschappen. we een prettige dag verder. Nou, kom kinderen, en wij zetten er ook de passen in. Oh, wat een heerlijke avond. Heerlijk, ja. Ja, dat heb je maar zelden. Zo'n prachtige zomeravond. Het is net of je geen temperatuur voelt. Hé, nou, moest uh, Henriette eens wat voor ons op de piano spelen. Mm. Ja, ik zou je dat willen, Henriette. O, zeker. Zegt u maar wat u hebben wilt. Oh, ik, ik weet het niet. Uh, iets toepasselijks uh, op de mooie zomeravond. Ziet uh, piano vandaag? Oh ja, dat, ja, dat is heel mooi. Ja. Ja. Als u het goed vindt, sla ik de bladen om. Oh, zo'n klaarstuk ja, is het toch niet dat er bladen omgeslagen ja, moeten worden? toch is het gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Ja, het is afschuwelijk. Maar het is jouw schuld. Let niet op het blad. Nou, hoe kan ik dat als ik voortdurend naar je handen moet kijken? Je moet helemaal niet naar mijn handen kijken. Ik kan er mijn ogen niet van afhouden. Je moet op de muziek letten. <totstuk> Uit. <skrug> twee, twee, twee, twee, twee, het en Ja? Je daar, je nou? uh, ja, tante. Ben je niet goed? schrift voor oh, oh, nee, tante, het is niets. Ik, uh, ik zong. Je zong? Midden in de nacht? Uh, ja, tante, ik zong. Oh. Nou, <clears throat> oh. ga dan nou maar gauw slapen. Uh, ja, tante, laat rusten. Okay. Verrukkelijk dat we hier zomaar op het terras koffie kunnen drinken. Het is een prachtige zomer. En eh, hoe vond u de preek, tante? Ach, nou, erg verrassend vond ik hem niet. Maar ja, onze oude dominee werd wel erg saai, hè? Ja. Dit was tenminste weer eens een nieuw geluid. Ik vond anders dat hij wel erg van trok tegen de kermis. Dat heb ik me niet aan trekken, want ik ben nog nooit op een kermis geweest. Nou, mag ik dan de beide de meisjes uitnodigen? Ja, eenmaal in je leven moet je toch een kermis verzocht hebben. Ah, wel ja, het is een eenvoudig volksvermaak. Zoveel kwaad kan ik er niet inzien. Nou, men zegt toch dat er erg gedronken wordt, hè? Dat er nog alle spechtpartijen zijn. Ja, ah, maar tante, dat het dan toch meestal s'avonds laat. Als we s'middags gaan, zullen we daar geen last van hebben. Nou, ik, ik wil graag... ...als u er geen bezwaar tegen heeft. Als, als Santje meegaat. Nou, Santje van de partij, hoor. <laughs> Er was er althans één in de kerk die vreselijk onder de indruk was van de boetpredikatie van dominee Mulderk. Hebben jullie die man gezien? Hij zat op plaats met zijn handen voor zijn ogen te snikken. Ja. ja. En weet u wie dat is, tante? Hoezo? Ken jij hem dan? Nee. Maar bij het uitgaan van de kerk hoorde ik mensen bij de naam noemen.